10 uur, Helene Ekker met het NOS-journaal. De politie op Sint Maarten heeft een verdachte opgepakt... voor de moord op een Amerikaans echtpaar op het Caribische eiland. De welgestelde man en vrouw uit South Carolina... werden vrijdag in hun huis gevonden. Ze zijn doodgestoken. De vrouw zat vastgebonden in een stoel. De verdachte zit vast voor verhoor. Hoe de politie hem op het spoor is gekomen is niet bekendgemaakt. Morgen is de lijkschouwing. Nederlandse webwinkels hebben nauwelijks last van de economische crisis. Het aantal aankopen via internet steeg het afgelopen halfjaar met 9% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Een uur geleden is per abuis een ander percentage genoemd. Thuiswinkel.org, de belangenorganisatie van webwinkels, meldt dat er 42 miljoen internetbestellingen werden gedaan. Wel werd per bestelling minder uitgegeven dan vorig jaar.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 Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Een heel goede avond. Veel sport en veel voetbal. Dit uur in langs de lijn met PSV. Dat revancheerde zich voor het vlies tegen Utrecht en Niepper. En hoe? De topper tegen Feyenoord werd met 3-0 gewonnen. Drie doelpunten in 16 minuten: Van Toijvonen, Wijnaldum en Narsing. Het is 3-0 geworden tegen Feyenoord. Jeroen Guter schuift aan. Met hem neem ik zo direct het voetbalweekend door. En bij de WK wielrennen stond er weer geen Nederlander op het podium. Lars Boom kwam er nog het bij. Hij werd vijfde. Je weet dat je als je bij bijvoorbeeld gaat, dat je dan echt niet mee kan. En, uh, nog niet. Misschien hopelijk in de toekomst een keer. Maar uh, ja, dat, dat is niet anders. En Robben van Persie bezorgde Manchester United de zegen in de topper tegen Liverpool. Hij benutte uiteindelijk de winnende strafschop. Eventually van Persie. Keeping his cool. Voetbal en wielrennen in the Premier League, Liverpool remain without a win and feeling hard Voetbal is de hoofdmoot vanavond tot 11 uur in Lijn. Als gezegd, veel voetbal te beginnen natuurlijk met de divisie. We nemen de belangrijkste wedstrijden door met NOS voetbalcommentator Jeroen Gruter. We beginnen natuurlijk met PSV Feyenoord. Op papier de mooiste wedstrijd. De Eindhovenaren verloren deze week van Utrecht in de competitie... en daarna van, van Dneper, Dneper Petrovsk in de Europa League. En er stond dus veel druk op de ploeg... die dit jaar kampioen moet worden van zichzelf vooral. PSV bezweek er niet onder onder die druk... want het won door een goede tweede helft met 3-0 van Feyenoord. De reacties van de trainers Ronald Koeman en Advocaat Nou, een belangrijke overwinning... die we na de twee nederlagen echt nodig hadden. En... In mijn oog ook een verdiende overwinning. We verliezen met 3-0. Natuurlijk zijn er altijd momenten in een wedstrijd waarin je zegt... ja, als dat, als dat maar. Het was niet verdiend geweest, want uh, we hebben ver onder ons niveau gespeeld. En, uh, en dit zijn wel wedstrijden waarin je, vind ik, een elftal op dit niveau kan, uh, kan toetsen. Nou, en daar zijn we absoluut niet in geslaagd. De laatste fase van de eerste helft vond ik altijd dat wij het initiatief namelijk de controle kregen. En dat hebben we eigenlijk de tweede helft continu uh, gehad. Nou, we wilden in ieder geval uh, de ruimtes klein houden. Ja, en vandaaruit uh, in balbezit uh, snel eruit komen. En uh, dat is ook het probleem van de nederlaag. Dat we het ene wel deden, het eerste. Maar het tweede absoluut uh, ver onder de maat uh, gespeeld hebben in balbezit. Nou ja, kijk, de spelers hebben laten zien uh, dat, dat, dat we een goede groep hebben. Zelfs dat een aantal spelers vandaag ook niet bij waren door blessures en schorsing. En de jongens die dat uh, hebben overgenomen hebben een zeer goed gespeeld. Dus... Uh... Ja, een compliment aan de groep moet ik eerlijk zeggen. Dit soort wedstrijden krijgen we misschien wat minder tijd. Dan moet je juiste keuzes maken. En, eh, ik ben altijd lovend geweest over, over dit Feyenoord. Maar ik vind dat we vandaag gewoon uh, heel slecht gespeeld hebben. Maar nogmaals, zoals dit Elftal daar gewerkt heeft... en uh, eigenlijk de hele wedstrijd continu druk gezet heeft op de man met de bal... En uh, dat hebben ze goed gedaan. Het wordt 3-0, het had wel 5-0 kunnen zijn. Ik kan niet zeggen dat PSV fantastisch was. Uh, hij heeft wel zijn ding gedaan. En, en, en uiteindelijk, uh, wat ik al eerder aangaf, zeer verdiend gewonnen. Want de, de, de Nederlander had hoger uit kunnen vallen. Maar ik had meer verwacht van Feyenoord. Meer verwacht van Feyenoord. Jeroen Gruuter, had jij ook meer verwacht van Feyenoord? Nou, dat vind ik moeilijk te zeggen. Omdat Feyenoord eigenlijk helemaal nog niet zo goed aan het seizoen is begonnen dit jaar. Misschien was er wel de perceptie in Rotterdam dat ze tegen een verzwakt PSV of een misschien wat angstig PSV zouden gaan voetballen. En dat er op basis daarvan wat te halen zou zijn in Eindhoven... maar toch niet op basis van hun eigen resultaten. Want ik heb het nog eventjes uh, teruggekeken. Mm -hmm. Het is de tiende officiële wedstrijd dit seizoen van Feyenoord. Dus inclusief de Europese wedstrijden ja. die ze hebben gespeeld. Daarvan drie overwinningen, twee gelijke spelen en vijf nederlagen... En ook het doelsaldo, dat is ook altijd iets waar ik graag naar kijk. Spreek spreekt boekdelen. Zes voor, zes tegen. Naar zes competitiewedstrijden. Ja. Kortom, ik weet niet precies waar die, die hoop op gebaseerd was. Maar misschien kan niet Misschien op, op het vorige seizoen misschien nog. Ja, misschien dat is het seizoen. Hè? Nee, natuurlijk niet. Er is zo verschrikkelijk veel veranderd. Alle ja. bepalende spelers zijn weggegaan. Het hart van het middenveld is weg. Hè, met... Uh, met uh, Bakal is weg en uh, El Amadi is weg. Mm -hmm. uh, Guidetti natuurlijk. Hè. Uh, Vlaar mist achterin. Vlaar weg. Dus er uh, is oh, dus, dus ontzettend veel veranderd. Uh, de Vrij is nu geblesseerd. Uh, andere keeper op doel. Uh, en dan kun je natuurlijk naar buiten toe kun je wel dat vertrouwen uitstralen. En dat wil nog wel eens goed werken. Mm -hmm. Maar ook in deze wedstrijd is er eigenlijk geen moment geweest... waarop je ook maar het gevoel had dat fijn dat psv echt pijn zou gaan doen. Er wordt ook op... meer verwacht dan op een van die ploeg door vorig seizoen. Terwijl dat dus onterecht is, zeg je? Ja, dat vind ik wel ten onrechte. Ook... Het spelersmateriaal is minder en de prestaties zijn ja. gewoon minder. Het spel is ook gewoon minder. En dus was het een uitstekende wedstrijd voor PSV om er weer een beetje bovenop te komen? Ja, achteraf gezien wel, ja. Uh, zeker gezien de druk die erop stond. En uh, de belangen zijn natuurlijk gigantisch geld momenteel in Eindhoven. Ze hebben de afgelopen jaren financieel hun nek enorm uitgestoken. Titel is eigenlijk noodzakelijk om de boel nog een beetje aan het draaien te houden. Vanwege mm -hmm. de inkomsten die er dan ontstaan vanuit uh, de Champions League. Dat is een gevaarlijk spel, absoluut. En uh, daar komt bij PSV zijn al vier seizoen op rij geen kampioen meer geweest. Dat is natuurlijk iets wat uh, heel lang niet meer vertoond is. ploeg heeft uh, de afgelopen jaren uh, enorm geïnvesteerd. Uh, dit jaar op de voorraad heeft nog even Nassingen voor ruim 4 miljoen bijgehaald. En dan uh, is het logisch dat iedereen denkt dat PSV de belangrijkste gegadigde is ja. voor het kampioenschap. En, uh, maar er zit natuurlijk wel een groot verschil tussen uh, het gaat gebeuren en het moet even gaan gebeuren. Want nieuwe trainer, dik advocaat. Die moet natuurlijk toch uh, het elftal naar zijn hand zetten. En er zijn factoren buiten zijn macht die toch een rol spelen, blijkt nu. Noem die eens? Nou, vooral de wisselvalligheid van het elftal gebleken de afgelopen weken. Uh, PSV begon natuurlijk met een uh, niet ingecalculeerde nederlaag in, in Waalwijk tegen RKC 3-2. Nou ja. Dat was wel eventjes een, een eerste afrekenmomentje. Maar daarna begon het wel te lopen. Begon PSV beter te spelen, goede resultaten te boeken. Het werd een beetje onderstreept door die overwinning in Groningen. Maar vorige week kwam plotseling die nederlaag tegen FC Utrecht... Terwijl ze zelfs lange tijd met 11 tegen 10... en zelfs met 11 tegen 9 ja. nog hebben gespeeld. Maar eigenlijk geen kans hebben gecreëerd. Een advocaat was echt geschokt na afloop van... hoe kan dit in hemelsnaam gebeuren? En daarna kwam die wedstrijd in, in Oekraïne tegen Dnieper eroverheen. 2-0 eigenlijk, ook kansloos. Dus ja, dan staat er wel heel veel spanning op zo'n wedstrijd als vandaag. En ik moet zeggen, PSV heeft heel gedegen gevoetbald. Het was een mooi opgebouwde wedstrijd... waarin eigenlijk de druk steeds groter werd. En waar ja, de doelpunten konden gewoon niet uitblijven. Het waren gewoon ook goeie goals ja hè? ja zeker, het, zeker individuele acties ja uh, prachtig schot van Toyvone uh, uh, Kobbal naar een hoekschop van uh, van Wijnaldum en dan uh, die, uh, die counter ja. dus een fijn probeer nog wat en dan ze, met de kritiek eens dat er vooral ingekocht is op de aanval en de verdediging een beetje wordt vergeten ja onbegrijpelijk nou dat is onbegrijpelijk want de afgelopen het seizoen is al natuurlijk problemen. al gebleken dat dat de verdediging ver uit de zwakste linie is Komt bij, ze hebben eigenlijk een van de grootste talenten van Nederland uh, achter de hand, Memphis Depay. Uh, waarvan ik denk, ja, die zou eigenlijk elke wedstrijd moeten spelen. Maar die is toch uh, nog steeds uh, vierde, vijfde man in die aanval. En uh, nou, in ieder geval is één ding duidelijk geworden deze week. En dat is dat uh, de grote slachtoffers bij PSV zijn Tim Mattafs. En uh, Premislav Titon, de spits en de ja. keeper. Want toch wel verrassend dat, dat de advocaat heeft gekozen voor Waterman op doel in, uh, in Jepper had vandaag één cruciale redding. Echt een schitterende redding op die inzet van pellen. En dat is dan toch natuurlijk... Hè, daar een, een keeper bij een topclub krijgt relatief veel minder te doen... dan een keeper bij een middenmotor of bij een degradatiekandidaat. Maar als hij zo'n redding moet verrichten... dan moet hij ook verricht worden. En is dit een definitieve switch, denk je dan ook? Nou, Eén zo'n redding kan daar wel uh, bepalend voor zijn. Dus ik kan me voorstellen dat Waterman met zijn optreden van vandaag... advocaat wel heeft overtuigd. Ik was bij Rode afgelopen vrijdag. En ook daar, want de Limburgse pers kent Titel natuurlijk heel goed... Mm -hmm. is iedereen eigenlijk verbaasd over het feit dat ze, dat ze Titel niet meer terugkennen... van de periode dat hij in kerkrade okay. speelde. Dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, die schedelbasisfactuur... die die vorig jaar op ja. op en zeggen Ajax. Je noemde Toy Fowle en dat mooie doelpunt van hem... Uh, maar dat is niet het enige wat uh, Ronald Koeman, trainer van Feyenoord uh, van de Zweedse speler heeft gezien. Hij vindt hem namelijk ook onsympathiek. Nou, ik vind het een irritante speler. En dat uh, denk ik uh, vinden meer uh, mensen. Want uh, uh, het begint na, na tien seconden al. Direct uh, twee overtredingen achter elkaar. En dan wordt er een gele kaart aan Strootman gegeven... dat ik denk van, ja, wat makkelijk. Dan wordt er een gele kaart aan pellen gegeven. Denk ik denk, ja, wat makkelijk. En uh, Toyfone mag acht overtredingen maken en er wordt niks aan gedaan. En daar maak ik me boos over. Want ik vind, dan, dan loop je te marchanderen. Het maakt niet uit, de nederlaag is zeer verdiend. Had hoger uit kunnen vallen. Maar daar kan ik me wel over ergen. Vind je dat Koeman dit zo kan zeggen? Over Toyfonen? Onsympathiek? Vervelende speler? Nou, het is niet heel erg gebruikelijk dat de trainer dat doet over een speler van de tegenpartij. Maar hij maakt van zijn hart geen moordkuil. En ik kan me er wel iets bij voorstellen, want Toyvonen is de laatste jaren... en eigenlijk sinds hij bij PSV terecht is gekomen... heeft hij zich al diverse keren onderscheiden met dit soort vervelende, geniepige... en uh, soms ook overduidelijke overtredingen. Ik herinner me nog een, uh, een elleboogstoot in het ja. gezicht van Jan Vertongen. Ik herinner me nog hoe hij uh, vol op de tenen van uh, Goudelje uh, ging staan. Goudelje reageerde toen. Die werd toen met Rood uit het veld gestuurd. Het hoort natuurlijk wel een klein beetje bij het voetbal op dit niveau. Want uiteindelijk gaat het erom dat je een resultaat behaalt. En de ene speler uh, die heeft uh, het één nodig en de ander uh, het ander. En dat kan wel eens uh, negatief of gemeen spel zijn. Maar uh, het is natuurlijk niet zo dat hij voor de rest niets van zich heeft laten zien. Want hij schoot in de eerste helft een keer uh, geweldig op de lat. En in de tweede helft probeert hij het op een identieke wijze. En vliegt ja. die bal wel onder de lat. En het is Daarom. toch de, de goal die de wedstrijd openbreekt. Gaan we door uh, naar Ajax. Uh, Jeroen ging op bezoek bij ADO... naar de ongelukkige nederlaag in de Champions League. Het werd 1-1. Uh, de Boer had na het verlies tegen Borussia Dortmund... zijn uh, jonge, onervaren ploeg nog gewaarschuwd. Blijft tegen ADO op hetzelfde niveau spelen. Maar dat was vanmiddag dus niet het geval.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 ja, we hebben een half uur redelijk tot goed gevoetbald. Maar dat is te laat natuurlijk. Ja, en te weinig hè. Ajax brengt te weinig in zo'n wedstrijd. Hoe, hoe kan het dat Ajax zo slap begint... aan een wedstrijd die traditioneel moeilijk is voor de Amsterdamers? Ja, slap beginnen, daar begrijp ik sowieso niets van. Want die voetballers die zijn natuurlijk enorm uh, bevoorrecht... dat zij op dit podium mogen voetballen. En ik kan me niet voorstellen dat je met je gedachten ergens anders aan, uh, aan zo'n wedstrijd begint. Maar goed, dat geldt niet alleen voor Ajax. Je geldt... ziet het vaker, ja. Ja, ik zie het heel <laughs> ja. vaak gebeuren. Ja. En trainers die, die, die denken ook steeds van... Nou, we hebben de boel op scherp gezet, alles is doorgenomen... Het kan toch niet fout gaan. En dan eh, geven plotseling eh, diverse spelers niet thuis. Nou, bij Ajax was het wel extreem vandaag. En dat merk je ook wel aan de rapportcijfers die de Boer uitdeelt. Want dat waren echt dikke onvoldoendes. En dan een uur lang. dus twee derde van de wedstrijd. Dus eigenlijk mag hij nog blij zijn dat Ajax een punt overhoudt aan deze wedstrijd. Want Den Haag heeft eh, diverse kansen gehad op meer dan 1-0. En dan was het gebeurd geweest. Ja, want de Boer het lukte dus ook niet meteen om, om, om het om te zetten. Nou, hij was een kwartier in, in, in de tweede helft, zegt hij. Dus ja, dat geeft wel aan hoe serieus de situatie was. En hoe ondermaat. Ajax heeft gespeeld ja, hoe, hoe schat jij Ajax in dit seizoen tot nu toe? Hoe, hoe, hoe verhoudt dat zich bijvoorbeeld tot PSV? Ja, uh, net als PSV ook heel erg wisselvallig. Er is eigenlijk een pijl op te trekken. Zelfs binnen een wedstrijd zie je grote verschillen. Dus eigenlijk is een wedstrijd als die van vandaag wel... veelzeggend over uh, de manier waarop Ajax zich presenteert dit jaar. Ik vond trouwens dat ze tegen Borussia Dortmund heel goed hebben gespeeld... afgelopen woensdag of uh, dinsdag was het. En, onnodige nederlaag. Uh, onnodige eigenlijk. nederlaag. Zelfs, nou ja, als het... Als het Toevallig helemaal goed uitpakt. Dan, dan kunnen ze daar zelfs winnen. Maar laten het tegelijk spel worden, dat had al gevoeld als een overwinning. En ik, ik vind het moeilijk om in de hoofden van, uh, van, van spelers en ook van trainers te kijken. Maar uh, misschien dat ze op basis van die wedstrijden dan toch iets te licht hebben opgevat uh, vandaag. En dan gaan ze nog een moeilijke tijd tegemoet. Uh, uit tegen Utrecht voor de beker. Dan volgende week uh, weekend, volgend weekend, komt Twente op bezoek in de arena. Dan nog weer uh, tegen Madrid voor de Champions League. Het houdt niet op. Dat wordt, dat wordt een lastige week voor Ajax. Ja, of juist niet. Misschien dat toch, uh, Ajax Hetzelfde dit tegenstanders dat. nodig heeft... om geïnspireerd te raken. Okay. Want wat ik wel moet zeggen is dat ik vind dat Ajax bij Vlagen... veel beter voetbal laat zien dan dat ik in de voorgaande twee seizoenen heb gezien. Wow. Waarin ze twee keer kampioen ja. zijn geworden. Veel uh, vloeiender spel, veel waar creatiever. Ligt, ja, waar ligt het dan? Nou ja, dat ligt aan, uh, aan, aan spelers die erbij zijn gekomen. Ik vind die Sana vind ik, een hele goede. Um, ik vind dat er uh, Babel vind ik uh, eigenlijk zich al vrij snel aanpassen op dit had moment. Ja, had jij dat verwacht dat hij zo. Nou ja, zich zou natuurlijk. laten zien, want ja, hij natuurlijk. heeft natuurlijk bijna goed gedaan de afgelopen jaren. Nou want... ja, maar hij heeft wel grote competities gespeeld. Hij mm -hmm. heeft gewoon bij Liverpool en uh, bij Hoffenheim uh, in, de, in de Premier League en de Bundesliga gespeeld. En, uh, en ook zeer regelmatig. En natuurlijk is het niet geworden wat hij ervan had verwacht. Maar ook het niveau van de trainingen en de druk en alles wat erbij komt kijken... is natuurlijk een heel ander niveau dan hier in Nederland dus... Na een jaar of, nou moet ik even schatten, een jaar of vier, vijf, dat hij daar ja. uh, heeft rondgelopen. En dan kom je terug in Nederland. Ja, dan is dit natuurlijk toch wel eventjes. Uh, dan schud je dat wel <laughs> iets makkelijker uit je mouw. Ja. Dus uh, zijn ze blij met hem uh, in, in Amsterdam. Goed, dan gaan we, ga, gaan we gaan het merken. Wat, uh, hoe, zich, uh, de, hoe, hè, hoe, hoe ze dit gaan verwerken. Althans, ja, een verlies was het niet. Maar goed, uh, door ja, met, kan het voelen als een Nederlander. Ja. ja, door met koploper. Uh, de Twente wint 1-0 uh, van, van, van Herenveen. Tali scoort vanaf de stip Weer een moeilijke wedstrijd van Twente, die ze dan wel winnen. Ja, het zijn uh, grote parallellen met die wedstrijd die ze speelden tegen VVV... aan het begin van deze maand. Die wonnen ze ook met 1-0. Uh, ook toen een penalty, die viel toen pas overigens in de uh, 92e minuut. Maar goed, uh -huh. vandaag weer. Uh, vaak wordt er gezegd, ja, een echte kampioen die wint ook zijn slechte wedstrijden. En daarom haal ik die andere wedstrijd er ook even bij aan dat Twente op dit moment in staat is om ook dit soort lastige duels... waarin ze eh, niet boven zichzelf kunnen uitstijgen... dat ze in ieder geval toch eh, doen wat ze moeten doen. Geen doelpunt incasseren en dan op de een of andere manier... Er eentje inschieten en ik net denk zoals dat... in dat jaar dat ze kampioen werd. Hè? Toen ja, hoe Ruiz toen. uiteindelijk, iedere keer alles open. Ja, exact. Ja, toen was het heel erg Ruiz en uh, Koevo natuurlijk ook nog mm -hmm. in, die, in die tijd, maar uh, toen was het ook wel gestoeld op een uh, goede defensie. En het is niet voor niets dat dat nu ook weer duidelijk is. Uh, McLaren is teruggekeerd en die hamert ook heel erg op de organisatie binnen het elftal. En vaak zie je, en dat vind ik sowieso zichtbaar in de eredivisie dit jaar, omdat uh, de afgelopen jaren was er sprake van een bepaalde nivellering, alles kwam eigenlijk steeds dichter bij elkaar. Maar ik vind door er zijn veel spelers zijn er vertrokken naar het buitenland en ik vind dat je dit jaar eigenlijk kunt spreken van een devaluatie. op Een heel groot gat tussen de topclubs en de rest. En de topclubs, ik de, de, de, denk dat de zeven ploegen echt uh, de top zeven gaan vormen dit seizoen. En de rest, uh, ja, nou ja. Dat gaat, dat gaat er uh, gaat geen echte middenmoot ontstaan, zeg je? Nou ja, daaronder zal een soort van middenmoot, maar een hele grote middenmoot... met ook nog wat ploegen die, uh, die onderin zullen blijven hangen de hele tijd. Maar er zullen weinig ploegen zijn die die, die, die sprong kunnen maken. En ook binnen wedstrijden zelf zullen er heel weinig ploeg, ploegen zijn die het uh, de topteams echt heel moeilijk uh, zullen gaan maken. Hoewel, ja, kijk, aan de andere kant... Uh, worden mijn woorden natuurlijk meteen gelogen door het feit dat Ajax ja. vandaag punt laat liggen ja. bij Den Haag... en PSV, ja. Uh, ja, maar weet je maar goed. Maar toch, overall, en met name Twente... Uh, slaagt er nu wel steeds in om dit soort wedstrijden te winnen. Ze hebben pas vier tegengoals uh, moeten incasseren in zes wedstrijden. Twee daarvan vorige week tegen Willem II. Nou, dat was een wedstrijd die ze met 6-2 wonnen... dus die hoef je nog niet eens mee te rekenen. Dus dat zegt alles eigenlijk over hoe dat elftal is georganiseerd. En dan missen ze nu op dit moment nog, wegens blessures. Ver, natuurlijk. Belangrijk. Bieland. De eerste de wedstrijd. Ja, maar de beste verdediger eigenlijk ook. Want ja, de topaankoop. die heeft het eigenlijk door die blessure nog niet echt kunnen laten zien. Maar dat is echt een fantastische verdediger. En uh, Bulikin is geblesseerd. En Chatli? hebben ze natuurlijk ook nog een tijdje gemist. Maar Chatli nu weer terug. In de tandem met, uh, met Tadic. Ja, dat is uh, wel garantie voor, uh, voor heel veel goals. Benieuwd naar volgende week in de Arena. Dan zelf, uh, naar jouw eigen middag. Want dat vind ik leuk om te weten. Je was bij het, uh, het feestje van NAC, 100-jarig bestaan verte gevierd. En dat ook nog bekroond met een uh, overwinning op AZ 2-1. Wat was dat voor wedstrijd? Wat voor sfeer ging er in het stadion? Ja, nou, de mensen die waren allemaal volgens mij nog steeds uh, of aangeschoten... <lacht> of hadden een kater van al die feesten die ze hebben gehad deze week. Nou, ik heb het gehoord hoe het allemaal in elkaar zat. Maar ze hebben dus gewoon echt zes... Dagenlang hebben ze feest gevierd. We Elke keer carnaval. Of is, Nou ja, ik Carnaval in het kwadraat. Uh, recepties, uh, feesten van de supportersvereniging, van de sponsors. Uh, spelers zijn nog een avond. doorwezen. zakken, op woensdag. Nou ja, alles erop en eraan. Maar het ging natuurlijk om uh, het, het winnen van de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. En zo goed gaat dat natuurlijk niet in Breda. Het, het spel is echt ronduit dramatisch geweest uh, tot nog toe. Uh, de resultaten zijn uh, net zo dramatisch uh, geweest. Ze hadden pas twee puntjes. Uh, eigenlijk was AZ ook wel niet de tegenstander die je dan wil hebben op een, uh, op een dag als vandaag. Uh, dat zie je eigenlijk ook in de wedstrijd. Want, want NAC was gewoon niet bij om, uh, om, om AZ echt pijn te doen in de eerste helft. Het was een heel groot klasseverschil. Maar AZ uh, verzuimde om uh, meer dan één keer te scoren. En In de tweede helft gooide NAC er nog een schepje bovenop. En dan, ja, dat is natuurlijk toch het DNA van die club, hè. Dat is passie en inzet en hartstocht. En dan gaat het publiek gaat erachter staan. En dan ontstaat er een soort van energie... En elke club die daar dan speelt, gaat daarin ten onder. Dat gebeurt dan dus ook. Hè? Ze gaan duels winnen. Kijk, ballen worden gewoon lukraak naar voren getrapt meestal. Maar die vallen dan plotseling goed. Ze winnen de tweede bal. en. Kan je het vergelijken het was al... met, met, met, met de Kuip of zoiets? Bij, bij ja, Feyenoord bij de kuip, maar dat... de kuip is dat vaak. Op zo'n avondwedstrijd. Ja, ja, ja, precies. En dan uh, een tegenstander verzuipt in zo'n ambiance. En dat gebeurt eigenlijk ook met AZ. Ik was heel verbaasd over de reactie van Gertjan van Verbeek. Die, uh, die, die was eigenlijk helemaal niet boos of zo. Ja, Die zei, ja... Ja, uh, zij hadden een betere instelling en op basis daarvan hebben we verloren. Nou ja, daar begonnen we over, benen. Ik dacht bij mezelf van, uh, hè? Maar ik vroeg nog, Gent, ben je dan niet boos? Dit is instelling, dit is toch juist iets wat uit de spelers zelf moet komen? Nee, maar dat doe je nakt kort. En dan had hij wel een punt, want... Nak, ja, Waar ze het vandaan hebben gehaald, weet ik niet. Maar uiteindelijk hebben ze ervoor gezorgd dat alles bij elkaar kwam. Ze, ze maakten gelijk uit hun corner. Nou, dat, dat wekte geen verbazing, want het enige gevaar dat ze creëerden was uitspelhervattingen. Ja, ja, ja. En vervolgens met een magnifiek schot, randje 16, bal bijna in de kruising van de Rover 2-1. Ja, en dan natuurlijk enorme ontlading, want... Dat was natuurlijk hetgene waar iedereen op had gehoopt... maar nooit op had gerekend dat dit nog zou gebeuren. Dus die feestweek van 100 jaar NAC... En dat is natuurlijk toch een club die enorm in de problemen is. Financiële problemen met name. Dus het is allemaal maar het is net aan uh, hoofd boven water houden. En dit hadden ze zo ontzettend hard nodig. En dat zal de club en de het ook het een neer. enorme boost geven... Ja. Gaat het meer, tot meer leiden? Ah oh, ja, of, want dat, uh, het spel zeg je. Was niet. Inderdaad. Nou, maar maakt het toch hè? kees luik. Zijn afloop, uh, afloop ook van. Ja, dit, dit, dit hadden we wel echt heel erg nodig. En dit is wel een punt van waaruit we verder kunnen gaan. En dat, dat, dat hadden we steeds niet. Maar nu hebben we weer de smaak van hoe het moet. We weten weer hoe we een tegenstander bij de strot moeten grijpen. En, en dan moeten proberen. Want, want, kijk, kwalitatief zijn ze bijna minder dan, dan bijna elke club in de Eredivisie op dit moment. Maar als ze dezelfde inzet en, en hetzelfde geloof aan de dag kunnen leggen... dan kunnen ze in uh, nou ja, uh, nog 20, 25 wedstrijden kunnen ze gewoon punten pakken. Oké, okay. Jeroen, dankjewel. Jeroen Guter. We gaan ze nog even door. Poco. Call it love. Gaan praten over uh, wielrennen. Want uh, ja, het was mijn een weekje wel. Het WK wielrennen in Limburg. En vandaag was het een Belg die daar won. Een Nederlands Limburg. Hè, wel te verstaan. Philippe Gilbert werd uh, vanmiddag wereldkampioen op de weg. Hij demareerde op de Kouwberg. En was de sterkste van allemaal. De Belgen schreeuwden hun kampioenen over de finish. En Gilbert genoot van zijn zegentocht. De sfeer was uh, enorm. En... Uh... Ja, de, de, de mensen uh, waren de roepen en dat was ongelooflijk. Het geluid daar uh, was niet te doen. Uh, ik heb weinig mee zo'n zo zo sfeer gezien en uh, dat was heel mooi. En, uh, ja, natuurlijk, de, de benen waren heel, pijn, heel pijnlijk, maar uh, met, de, met de, de, de support van de, van de mensen uh, kun je nog raper uh, rijden. Het was 267 kilometer. Hoe lastig was het om, om rustig te blijven, om het goede moment af te wachten? Eindelijk was het heel moeilijk, want er uh, was een uh, koers heel open, uh, veel aanvallen en zo. En, uh, pff, ik was ook niet zeker van uh, mijn tactiek. Ik, ik wist niet echt of ik moet wachten op uh, de volgende groepen. Ik heb gewoon beslissen om uh, rustig te blijven en uh, alles, alles proberen op de laatste ronde, ja. Die laatste, die jump op de Kouberg, die was echt nou, de machtigste van uh, die, die, die we de hele week hebben gezien hè, hier op, op dit WK. Ja, um, dat is uh, de klimmer. Ik kan uh, misschien uh, het snelle, snelste rijden en uh, misschien de grootste verschillen maken. En, uh, dat is gewoon uh, mijn finale met zo'n klim. Uh, ik heb kunnen genieten van het parcours en het is uh, zo perfect. Ja, Philippe Gilbert, hij sprak met uh, onze eigen Steven Dalebout. Uh, bij mij nu uh, Bart Voskamp ga ik meepraten over dit WK. Uh, Bart Gilbert heeft het over zijn parcours. Hij heeft gedaan wat hij in zijn hoofd had. Een ja, beetje zoals Marianne Vos zaterdag. Ja, hij heeft gedaan wat hij in zijn hoofd had. En wat wij verwacht hadden. Dus op zich was het. Uh... Had jij, maar had jij hem daar ook verwacht vandaag wat? Hij had ja, zeker. Hij heeft een dramatisch seizoen gehad. Maar uh, het voorjaar heeft hem natuurlijk wel slecht gereden. Hij is natuurlijk derde in de Waalse Pijl. Zesde in de Amstel Cold Race geweest. En uh, ja, hij was groeiende met zijn vorm. We hebben hem in Spanje een rit zien winnen. Dus ja, de stijgende lijn zat erin. En hij heeft natuurlijk. Als je Spanje in je benen hebt. En uh, je, je heet uh, Philippe Gilbert. Dan weet je gewoon dat je op de Kouberg. Uh, boven de Kouberg de finish legt. Ja, dat hij zwaar favoriet is. En ja, dat heeft, hij heeft niks. Het Amstel Gold natuurlijk twee gewonnen. Hè? Nee, erom. Dat is wat hij zegt. is zijn bergen. En als je zo'n WK rijdt. en je weet gewoon: dit is mijn berg. en hier ben ik onkloppbaar Mijn vorm is goed. ja, dan, uh, dan zit het wel snor bij je, meneer Philippe. Ja, het zat dus ook goed in zijn kopje. Het zat goed in zijn kopje En hij, uh, iedereen weet het ook. Iedereen weet dat hij daar gaat. maar niemand kan volgen. Ja, nee, nee, net als Vos. Het heeft een vergelijking. Je kan het heel goed vergelijken. Ja, ja Marianne Vos is gewoon uh, de, de Gilbert van de dames. Zij heeft ook een versnelling in de benen. Het leek heel veel op elkaar. Ja. En ik denk dat Marianne ja, uh, Gilbert niet kan volgen. Maar zij steekt ook net zo uh, ver bovenuit als Gilbert dat bij de mannen doet. Dus er uh, ja, stond geen maat op, bij beide niet. Nee, en uh, was het ook uh, het gevolg van goed ploegenspel van de Belgen? Of ja, had dat er eigenlijk niet zoveel mee te maken? Nou ja, de, de Belgen hebben, hebben natuurlijk een hele sterke ploeg... Uh, ze hadden zelfs op een gegeven moment twee man mee van voren zitten... en toch hebben ze het gat dichtgereden... omdat ze gewoon zeker wisten dat Schilbert gewoon wereldkampioen kon worden. Ze hadden natuurlijk Tom Bonen nog achter de hand... Ja, zou het geval zo zijn dat het bovenop een beetje stil zou vallen... dat misschien Tom Bonen nog van, achter, van de achterhoede kon komen. Dus ja, zij waren er alleen maar bij gebaat om het uh, tot aan de voet bij elkaar te hebben. En dan, uh, de, ja, de rest uh, was dan een geschiedenis voor Schilbert. Ja, dan de Nederlanders, die reden met vier kopmannen. Lars Boom uiteindelijk eindigt als vijfde... Zo direct bondscoach Leo van Vliet over die prestatie. Eerst Lars Boom zelf. Toen de beslissing viel op de laatste beklimming van de Kouwberg... zat hij eigenlijk niet goed in de goede positie. Ik zat in het laatste, een van de laatste wielen achter het peloton. Zeg maar. En uh, gewoon vol, ja, vol blijven rijden. Van een groepje naar een groepje, eigenlijk gesprongen. Of naar een groepje toe. Zeg maar. En uh, ja, toen, toen kwam ik met heel veel snelheid de laatste 500 meter in. eigenlijk. En, uh, ik, eh, ik stuur het bolletje in eigenlijk. Of ik probeer een gat te zoeken. En ja, ik moet net remmen. En ik trek hem weer op gang en ik zie een gat en ik ga er doorheen. En ja, gewoon vijf. Dus het is op zich eh, netjes. Dan kun je misschien nu ook wel zeggen dat was eh, het maximaal, haal, maximaal haalbare gezien Gilbert. Wat hij hier doet vandaag. Dat was, dat was nooit mogelijk geweest, of wel? Nou ja, voor mij persoonlijk niet. Ik kan niet zo hard in Kouberg oprijden. Maar eh, ja, als je net iets meer geluk hebt. Er eh, <kliek> waren er volgens mij twee weg natuurlijk van verder en... Eh,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 Uh, liever een andere, andere koers gezien vandaag? Nee, weet je, het is wielrennen, is, dit is wielrennen tegenwoordig. Dus ik bedoel, ja, tegenvallen, ja, je weet dat het eigenlijk gebeurt. Je hoopt dat het anders loopt. Maar ja, we zijn toch erg blij met de vijfde plaats van Boom. En uh, ja, Las is gewoon vijfde. En ik heb laten zien dat hij na 267 kilometer wel kan sprinten. En dat, heb, dat is een paar keer niet gebeurd. Maar ja, de Olympische Speler was hij... Uh, was ik met hem bij de huldiging van Marianne Vos. En toen heeft hij wel honderd keer gezegd... Dat hij baalde als een stekker. Dat daar, uh, ja, dat, dat... En Nou is hij wel vijfde, maar dat geeft dan... hij, moet sprinten, hij moet sprinten. Voor de duidelijkheid van de speler werd hij elfde. Ja, uh, en toen sprinte hij niet mee, niet mee voor die plak. Het was een groep, groep groter, het was veel gevaarlijker. Hij kwam van heel ver. Ja, motivatie, en nu weet hij dat hij het kan. En er lag nog die Kouberg uh, vlak voor deze finish. En dat is ook niet helemaal zijn pakkejaan natuurlijk. Ja, hij kwam van, de, van die groep die er nog aan zat, was, was hij de laatste. En hij wilde op gaan zitten. En ik stond daar en ik zei, god. Ja, en ik kon niet geloven dat hij nog verder was. Ik denk, hij is eraf. Hij gaat eraf. Dus is het ook een soort van... Uh, een nieuwe stap in zijn, in zijn wielrenner zijn? Nou ja, dat is hij natuurlijk al een tijdje aan het doen. Alleen, uh, ja. hij, moet, hij is een speciale man. Hij heeft iets meer nodig dan een andere. En je moet, hem, ja, je moet hem motiveren. Je moet hem af en toe een beetje afbreken. En ja, zonder, hoogtepunten, zonder dieptepunten geen hoogtepunten. Maar hij is gewoon een topwielrenner. Ja, hij moet er zelf ook even achter komen. En hij moet ook achter komen dat het veel leuker is om hier vijfde te worden als, als elfde in de Olympische Spelen. Al dus de bonsgoers Leo van Vliet over Lars Boom. Um, ja, hoe denk jij over Boom en, en vooral hoe denk jij over Van Vliet zoals hij over Boom praat, Bart? Nou, wat van Vliet hier vertelt. En als hij dat uh, zo tegen Boom vertelt, denk ik dat het wel goed is om af en toe op zijn te geven en een keer af te breken om hem te prikkelen. Want uh, ja, blijkbaar is hij toch wel een beetje lax. En draait hij als een van de laatste de, de kouberg op. En, en is, wou hij rechtop gaan zitten. We hebben zitten. het net over scherpte gehad bij het voetbal. Uh, ja, inzet. Nou ja, focus. Uh, ook... Scherpte. Ik bedoel, deze jongen heeft alles. Hij heeft uh, misschien wel het meeste talent van het hele internationale wielerpeloton. Uh, hij heeft natuurlijk al heel veel gewonnen, is een kampioensrenner en dan is het kamp, kampioenschap in Nederland. Ja, dan moet je ook wel super gefocust zijn. Ik heb hem gevolgd. Je ja, zie uh, toch wel ja, nou ik heb hem gevolgd op de beeld en ik zie hem eigenlijk elke keer zie ik hem echt wel van voren daar beginnen en als hij dan de laatste keer als een van de laatste begint ja dan dan is hij toch de focus even kwijt of het vertrouwen kwijt of ja denkt hij van mijn benen doen even zeer maar ja dat doet het bij iedereen maar ja laten we niet vergeten dat hij dat misschien heel goed is geweest dat hij een beetje achteraan opdraait zo hou je een focus van voren je gaat je begint van achter je gaat wat renners passeren en dan beseft hij eigenlijk mijn benen zijn niet zo slecht dus hij krijgt een, een soort van drive kijk bij de eerste twee haken en vol verder uh, had hij waarschijnlijk toch niet meegekund zoals dus hij in was hij in de leegte gaan Zitten, had hij tussen gezeten. En nu had hij een focus om er naartoe te rijden. En wel heel knap dat als je dan naar het voorste groepje toerijdt en je klopt ze net in de sprint, denk ik dat hij dat goed doet. En moet dit een enorme boost geven aan zelfvertrouwen mocht hij ooit weer in zo'n situatie komen. Gewoon niet opgeven. En je bent goed en je, je kan voor, ja. de win, voor de winst gaan. Maar, maar, maar, maar dat had er, misschien, had er misschien eerder verteld moeten worden. Maar ja, Leo van Vliet, het, ja, we, hebben het, we praten wel over het WK. Leo Vliet is dan blij met de vijfde plaats. Maar ja, moet je ja, maar nou blij mee zijn met, met de ja, maar plaats, we, we moeten realistisch zijn. Natuurlijk willen wij een wereldkampioen. Maar Gilbert was niet te kloppen. En die Spanjaarden die zijn ook even een stapje te hoog. Dus als wij het als gevoel van Nederland mogen praten en we worden vijfde... Okay. Ja, dat, is, dat is al heel lang geleden. Dus laten we ons daaraan vasthouden. Dus en, zijn we, en, ja, de, wij moeten ik, wel tevreden ja, zijn? Ja, zeker. Ik zag hem als vijfde staan. Ik denk, ja, weet je wel, gewoon goed gedaan. Uh, op weg naar meer, dat wel. Maar we, we zitten weer op de goede weg. Vijfde op een WK is gewoon goed. Oké. Okay. Nou ja, ja, het komt tuurlijk, vaak ja, over. Hè? Al ja, dat je denkt, ja. van, waarom, is, waarom, waarom zijn ja, ja. Nederlanders weer blij met de vijfde plaats? We moeten het podium rijden. Ja, precies. Maar. <laughs> maar qua tactiek had je niks anders kunnen doen. Zo is de koers gelopen. Okay. Wij hadden dat niet kunnen beïnvloeden. En dan vijfde is mooi. Dus ook Leo van Vliet heeft uh, goed gepresteerd. Uh, de, het zijn de renners die het doen natuurlijk, maar Leo heeft ze dan uh, denk ik wel op de juiste manier uh, geprikkeld, gemotiveerd ja. en de neus in de richting gekregen. Ja, dat deed hij op een bijzondere manier vandaag, want uh, hij zat niet in de ploegleiderswagen. Hij zat bovenop de Kouberg in een torentje en gaf via matrixborden langs de kant van de weg teksten door aan zijn renners. Jawel, oortjes waren namelijk uh, niet toegestaan. Van Vliet vertelt hoe dat ging vanmiddag. Het is zo'n onzin om in die auto te gaan zitten. We reden de eerste keer de Kouberg op en die tv deed het niet. Dus elke keer als je Kouberg op deed de tv niet. Ja, ik ben toch geen muppet. Was het is een succes, die, uh, het hele project met uh, de Matrix woorden? Ja, ik denk het wel. Maar het is... heb je, wat heb je erop gezet? Ja, ik heb er zoveel op gezet. Ik weet... Prima zo, niet op kop rijden. Eigenlijk helemaal geen codes. Nee, dat waren niet echt codes. Maar de Belgen die zaten zo te ontcijferen dat als je gewoon zegt voorin rijden... dat ze niet bewees wat ik bedoelde daarmee op de televisie. Dus dan waren we toch op de goede weg. Ze hebben gewoon allerlei uitleggen gegeven, maar niet, waar, niet dat ze gewoon voorin moesten rijden. Je hebt alleen maar tegen, je hebt alleen maar voor, tegen de Belgen gedaan? Nee, helemaal niet, joh. Maar ja, dat zijn de enigen die het kunnen lezen. Nee, maar dit is, dit is gewoon... Ik, heb, ik doe gewoon wat ik denk wat ik moet doen. En ik, ik wil dit doen, omdat ik... ik zit er in drie jaar zit ik als een machine in die auto. Ik dat, of ik stop ermee, of ik, of ik ga wat anders doen. Wat een gevoel uh, rij je vanavond naar je hotel? Nou, Ik ben wel tevreden ik ben, tevreden. ik ben een paar keer ontevreden in de race geweest. Maar dat heb ik zo ook al gezegd. Ik heb, dat, dat heb ik ook op de borden gezet. Hè, van, ja, wat zijn we aan het doen? Ja, dat is toch duidelijk. Wat staat, er nu, wat staat er nu op de borden eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Ik heb mijn mensen... Die, die verzonnen ook af en toe nog wel wat. En ik, ik hoorde ook van uh, via Wuits op de televisie dat de, de Italianen kwamen vragen wat er op stond. Toen dacht ik nog van, zal ik er nou opzetten wat staat hier? Dan gaan ze het vertalen. Ik wil doen zoals ik het doe. En, en, en of dat nou vreemd is, ja zoek het uit. Ik ben vreemd, maar ja wel op mijn manier. En, en ik verander ook niet. <laughs> Leo van Vliet met zijn eigen project uh, Matrix zou het kunnen noemen. Hoe kan het op jou over bord? Nou, een beetje ludiek natuurlijk. Ik denk, hij lag er zelf ook om, dus ik, ik neem dit niet echt serieus. Maar uh, het, het is wel een leuke afleiding geweest van Leo, want volgens mij was hij best wel nerveus. En uh, hij geeft het zelf ook al aan. Ja, als je in die auto zit, ja, dan, dan ben je eigenlijk een vereelde chauffeur van een mechanieker. Ja. En dat wilde hij niet zijn. Dus hij heeft op zijn manier grip willen hebben op de, op de wedstrijd. Maar of dat nou een meerwaarde heeft gehad, dat weet ik niet. Dat heeft alleen meerwaarde licht in zijn auto als je dus uh, mensen voor, voor hebt rijden. Want je mag ja. niet, je, omdat je geen oortjes gebruiken mag. Nee, precies. Dus uh, het is sowieso een beetje een overschat iets om uh, te bedenken dat je als ploegleider in de auto auto heel veel grip hebt. Kijk, het, het zit hem in het uh, voortraject natuurlijk. Je moet die renners uh, op, tot aan het startschot moet je ze motiveren en dan moet je ze uitleggen wat de bedoeling is van die wedstrijd. En in de wedstrijd moeten ze het zelf, uh, zelf doen. En als ze dat nou nog niet weten als ze tussen de 20 en, en 35 zijn, ja, dan hebben ze verkeerde opleiding genoten. Ja. Eh, eh, maar maar uh, is het nog een discussie geweest, die oortjes, wel of niet? Wat nou, vind je ervan? Nou ja, ik vind het super dat er geen oortjes zijn. Uh, ja. de sport moet zo natuur, natuurlijk mogelijk zijn. En uh, ik vind het juist leuk dat de renners zelf gaan bedenken of ze wel of niet gaan meespringen en, uh, ik vind dat niet een taak om dat, uh, om dat echt achter in het peloton te beslissen vanuit een auto. Want uh, de ploegleider voelt de benen niet van de benen nee. van de renners. Uh, nee, maar ik kan het wel horen door die oortjes. Ja, maar goed, wat, wat moet hij zeggen? Ga meespringen. Dat, ik hoop dat die renner dat zelf ook snapt. Of niet meespringen, dat hoop ik dat hij ook snapt. En als ja. de staat naar voren, ja dan, dat, uh, dat, dat, dat leerde ik vroeger als jeugdrennetje al. Dat papa's en mama stonden van nu naar voren. Ja, dat is geen meerwaarde ja. meer, denk ik. Dus wat jou betreft alle oortjes in alle wedstrijden? Ja, allemaal verbieden zeker. En het, het, het, het, het van veiligheid, het idee wat er nog geroepen wordt. Het is ook helemaal flauwekul geweest. Als we de laatste tour bekeken, werd iedereen zo nerveus van, uh, van het geschreeuw in die oortjes op bepaalde momenten dat de tachtig man uh, ja. op een plek gaat zitten waar er maar plek voor tien is. Dus jij bent uh, voor afschaffing. Hoe leeft dat verder in peloton? Zie je uh, dat gebeuren? Want... Nou ja, ik, ik zie het gebeuren. Dat ik denk dat er gewoon een regel moet zijn van bovenaf en ik denk dat, uh, dat renners het vooral renners het besef moeten hebben dat het geen meerwaarde is en dat de sport veel leuker en natuurlijker wordt. Maar ja, het zijn de ploegleiders, managers en sponsoren die het nee. voor het zeggen hebben en die nemen je hun speeltje. Af. En uh, maar, maar, maar welke kant gaat het op? Want het gebeurt nu dus bij kampioenschap. Je ziet ook geen tijdwaarneming in beeld bijvoorbeeld, op televisie. Vond ik heel irritant. Ja, nou dat is gewoon irritant. Ik vind die tijdwaarneming moet er wel zijn. En uh, kijk, er rijdt een man met een bord rond en die rijdt vooraan het peloton en die geeft tijden door. En dan heb je als renner de communicatie met elkaar ook om elkaar op te zoeken in de wedstrijd, van voren te zitten met elkaar, dat je ja. kunt praten. En dat hoeft niet met, uh, ik vind dat niet nodig om dat met oortjes te gaan doen. Goed. Um... Nog, nog even kort, uh, wat had je, de Spanjaarden had je er niet wat meer van verwacht? Ja, daar hadden we natuurlijk heel veel van verwacht. Maar goed, Valverde is derde geworden. En we, hadden, we hadden natuurlijk van Rodriguez ook wel wat meer verwacht. Die zat er dan niet. We hadden de Freire ook daar verwacht. Dus ja, die hebben het niet helemaal kunnen waarmaken. En ja, Contador heeft zijn uiterste best gedaan... om echt in het ploegbelang de boel nog een keer uit elkaar te trekken. Dus ja. ze, hebben, ze hebben zich laten zien en ze gaan weg met het brons. Dus ja, echt slecht is dat ook weer niet. Okay, een week lang WK wielrennen in Limburg. Heb je een mooie week gezien Ja, gehad? Ja, het is op een gegeven moment bijna niet meer te volgen. Maar ja, superleuk natuurlijk. Uh, uh, ik, ik las net 400.000 bezoekers deze week. Dus uh, zijn toch allemaal wielerliefhebbers. En uh, nou ja, goed, daar hebben ze het allemaal voor georganiseerd in Limburg. Dus een ja. hele leuke week geweest. Hè? We hebben het weer mee gehad. Uh, nou ja, de tijdrit was even wat nat. Liep ook niet zo heel goed af. Maar over het algemeen natuurlijk een, uh, een mooie week geweest. Ja, en we hebben natuurlijk ook nog uh, wereldkampioen de Tijdrijden. Uh, de de ploegentijdrit, Nicky Terpstra Ellen van Dijk. Ja, de Merkenteams he, was natuurlijk een primeur. Wat vond je voor... ervan? Ja, ik vond het super. Ja? Ik, ik Wat steeds... is het waard dan, zo'n wereldtitel voor een Merkenteam? Nou, ja. iets op... je, ik denk dat je... De, de, de, de, de, je bent als wielrenner natuurlijk best wel redelijk met jezelf bezig. En uh, je bent eigenlijk het hele jaar ook met jouw ploeg... in dit geval uh, Omega, Pharma, Quickstep bijvoorbeeld... bent het hele jaar bezig met de ploeg. En dan mag je in één keer een ploegentijdrit rijden op een WK. Dat is heel uniek. En uh, je zag ook dat een Tom Boonen, die alles, in, alles al heeft gewonnen wereld. Hier stond te juichen als een klein kind, dus het zegt voor die renners gewoon heel veel. Toch wel. Uh, de verschillen waren heel klein. Ja, het is gewoon een hele mooie discipline. Je moet eens goed naar kijken. Het is echt heel uh, ja, nee, mooi. Ja. En volgend jaar dus weer. Het is een geslaagd ja, experiment. Ja, het was een geslaagd experiment, dus ik, ik, uh, ik verwacht zeker dat het volgend jaar weer zal zijn. Ja. Niet te lange tijdritten met zes man en een beetje spectaculair parcours kan het heel leuk zijn. Oké, okay. Bart, dankjewel. We sluiten af met de mooiste wedstrijd van de week. Voor Nederland dan, want dat was natuurlijk de vrouwenkoers van zaterdag uh, gisteren. Prachtig. Succes natuurlijk voor Marianne Vos. Met de Nederlandse vlag in de handen pakten ze de wereldtitel solo aankomen op de finish. Wat wil je nog meer? Steven Dadenboud maakt een reportage over de zegen van Marianne Vos. Nou, we zijn bewust van de favoriete rol die we met Nederland hebben. En, uh, ja, daar moeten we ook gewoon, uh, gewoon op inspelen. En daar moeten we uh, ja, juist gebruik van maken door, uh, door aanwezig te zijn en initiatief te nemen. Oh, en, een en een hele, hele flink oh, oh. Wie ligt daar aan de beek van vleuten? Is... Ja, of... ja. Ellen van Dijk, die staat nu met de linkerhand in de zij. Dat gebeurt nou eenmaal. heb je in elke ploeg wel eens één of twee elementen verliest. Door wat voor omstandigheden dan nou? La Vos, Marianne Vos demareert op de Koudenberg. Ja, echt wel goed en dan uh, is het voor mij best wel lastig om, uh, om uh, rustig te houden. Het is toch vroeg hoor in de koers, maar uh, ze durft het gewoon aan. Toen heb ik uh, het moment afgewacht waar, waar ik dacht het verschil te kunnen maken. Hoe is het mogelijk? Ze rijdt zomaar in één streep. En kijk, en nou gaat Anna van der Breggen uh, meerijden. Nou ja, ik had, uh, ik had door dat Marianne eraan kwam. Dat, dat kon je niet missen met, uh, ja, ik denk dat iedereen het schreeuwde op de KWR. Dus uh, ja, dan is het duidelijk, als Marianne erbij komt, dan moet er gereden worden. Nou, geweldig dat Anna daar natuurlijk zat, Anne van der Breggen. Die echt fantastisch werk heeft gedaan om samen uh, ja, dat gat groter te maken... en in de laatste ronde in ieder geval het gat zo uh, te houden. Waardoor ik eigenlijk uh, echt in een zetel, naar de laatste keer Kouwberg werd gebracht. daar gaat Marianne Vos weer op het moment dat de voorlaatste beklimming is van de Kouwberg. Zit ze meteen weer aan. Marianne Vos doet het dus andermaal. Ja, fantastisch. Vooral de laatste ronde. Dat gewoon iedereen, het hele publiek geloofde erin en nou ja, dat helpt natuurlijk dat zelf ook nog wel. Daar kan je er zelf ook nog harder in geloven. Ja, dat was fantastisch en uh, toen ik aan op de Kouwberg was het uh, een Marianne Vos demarreert aan de linkerkant van de weg, na die bocht naar rechts gaat ze aan. Longo heeft het moeilijk, Rachel Nielen heeft het zo te zien ook moeilijk. Marianne Vos op weg naar de top van de Kouwberg, maar is ze ook op weg naar een tweede wereldtitel op de weg. Ongelooflijk klasse ik zeg het maar even, heel ordinair, maar dat moet je toch gewoon zeggen. Ja. Ja, ik wou mijn handen in de lucht steken en dus zou ik inderdaad in de op die vlag. Nee, wat gaat ze nu doen? Achter ah, ja, de Nederlandse vlag. Ja, die dat jongen, moet natuurlijk niet gevierd worden. Wat een ja. beweging. Of kijken, heeft ze er wel tijd voor? Ja, ze heeft genoeg tijd om uitgebreid te vieren. Ze gaat al rechtop zitten. Marianne Vos voor de tweede keer in de carrière wereldkampioene. Ja, toen heb ik nog even getwijfeld, want er een touwtje aan. Ik denk, ik zou toch niet uh, ergens een touwtje in mijn achterwiel krijgen... of in mijn voorwiel en, uh, en dan de titel vergooien. Maar het, ja, dat was wel heel mooi natuurlijk. Als je de kans hebt, als je solo over de streep komt... En, en dan zelfs de kans hebt om een vlag te, te pakken in Nederland... in het oranje, dat was uh, geweldig. Ja. Mooie montage. Uh, Marianne Vos, Steven Dalenboud maakte. Deze bijdrage. Dan gaan we naar Engeland. Daar was vandaag een prachtig voetbalprogramma. Liverpool, Manchester United en Manchester City tegen Arsenal. Correspondent Arjan van der Horst Arjen, goedenavond. Goedenavond. Koppel Chelsea won gisteren al hè, van Stoke City. Kon lekker vandaag ja. toekijken. Manchester United moest dus winnen om in de sport te blijven. Had dus veel moeite met Liverpool? Ja, zeker. Liverpool was duidelijk uh, de betere ploeg. Gedomineerde grote delen van de wedstrijd, uh, zeker uh, in de eerste helft. Al moest Liverpool, na 40 minuten met tien man verder... naar een rode kaart van uh, Jojo Shelby. Uh, maar zelfs daarna ja, bleef Liverpool toch uh, de gevaarlijkste ploeg. Uh, kwam ook verdiend op voorsprong door een doelpunt van aanvoerder Steven Gerrard. Maar ja, je ziet in die tweede helft meteen ook de zwakte van Liverpool... En de sterkte van Manchester United. De zwakte is dat Liverpool ja, op Suarez naar voorin geen stootkracht heeft. En Man United ja, die winnen vaak ook als ze slecht spelen. Het eh, karakter van een echte kampioen zou je bijna zeggen. Raphaël maakte de 1-1, de gelijkmaker. En Van Persie ja, die mocht een strafschop verzilveren vlak voor het einde. Ja, en zo won toch United eh, tegen de verhouding in. En weer eens een keer een penalty binnengeschoten. Ja, want uh, United had dit seizoen al vier penalties mogen nemen. En alle vier uh, gemist. Eén daarvan was ook van Van Persie een paar weken geleden. En dit keer uh, ging hij er wel in. Uh, van Persie, ja, die lijkt toch wel de vorm van vorig seizoen goed vast te houden. Natuurlijk heeft hij nog niet de rol die hij bij Arsenal had. Waarin hij voortdurend werd aangespeeld en het hele systeem ja. op hem gericht was. Zag maar je ja, je in ziet. Buziek, hè? Dat zag je in de Champions League en dat zag je ook uh, in die eerste en derde wedstrijd van Van Persie. Maar hij blijft gewoon scoren. Vijf wedstrijden, vijf doelpunten. Vandaag dus een penalty en die miste hij niet. Nee, uh, Suarez en Evra, hè? dat is altijd een beetje het verhaal als het gaat tussen, uh, tussen die twee. Tussen Liverpool en Manchester United. Want uh, de, de, de, nou, Akkervietje, het was gewoon een grote rel, hadden ze natuurlijk. Hebben ze elkaar de hand gestuurd. Een enorme rel. Er werd nu wel de handen geschud. Hè? Misschien kun je, je nog herinneren, Suarez uh, die werd voor acht wedstrijden geschorst... naar racistische uitlatingen tegen Evra. In die eerste wedstrijd daarna, toen de ploegen weer tegen elkaar uitkwamen... weigerde Suarez toen Evra de handen te schudden. Er was toen een hele hoop gedoe over, maar nu schudden ze elkaar uh, keurig de hand... Kon ook bijna niet anders. Ja, want dit was een hele beladen, emotionele wedstrijd voor Liverpool. De eerste in eigen stadion sinds dat rapport over Hillsborough... de ramp ja. van Hillsborough, anderhalve week geleden werd gepubliceerd. De ramp in 1989, waarbij 96 Liverpool-fans werden doodgedrukt. Nou, die emotie uh, beheerste alles. En da, da, da, de, de spelers moesten gewoon de handen schudden. Dat kon gewoon niet anders. En was er een soort eerbetoon, begreep ik nog, bij deze wedstrijd? Prachtig. Ja, prachtig eerbetoon Van beide kanten overigens. Er veel Liverpool-fans waren al uren van tevoren gekomen... om bloemen te leggen bij het monument van de 96 slachtoffers. Anderhalve week geleden hoorden we de, dus die schokkende conclusies... van dat onderzoeksrapport. Daar hoorden we van het complete falen van de politie en de hulpdiensten. Dat de helft van de slachtoffers de, die om het leven kwamen... dus mogelijk gered hadden kunnen worden. Dat de politie zelfs met bewijs had geknoeid om de schuld in de schoenen van de Liverpool-slachtoffers en fans te schuiven. Nou, dat maakte ontzettend veel los in Liverpool, zoals je kan voorstellen. En zowel Manchester United als Liverpool... die verschenen van tevoren in de rode trainingsprakken van Liverpool op het veld. Allemaal droegen ze het nummer 96. En de aanvoerders van beide teams lieten vlak voor de wedstrijd 96 ballonnen los. Er waren wel wat zorgen dat een kleine minderheid van de Manchester fans zich zou uh, misdragen. Maar alle supporters uh, gedroegen zich echt voorbeeldig. Ja, dat kan alleen in Engeland, hè? Ja, absoluut. En er is wel eens wat uh, frictie geweest erover in het verleden... dat Manchester United fans uh, ja, kwetsende spreekoren hadden... over uh, de hillsborough ramp. Daar waren ze dus een beetje bang voor. Maar dat bleef uh, helemaal achterwege vandaag. Uh, on ondertussen gaat het wel heel slecht met Liverpool. Die staan bijna onderaan. Ja, en ik vraag me ook af of het echt nog wel goed gaat komen. Zeker dit seizoen gaat het uh, al vanaf het begin zeer moeilijk. Uh, vlak voor het einde van de transferperiode verhuurde Liverpool heel dom hun aanvallig Andy Carroll... in de verwachting dat ze dan op het einde dan nog een nieuwe spits konden aantrekken. Maar ja, dat mislukte. Daarmee hebben ze eigenlijk alleen uh, Suarez nog over als enige echte spits... En je ziet het ook, hè? ze hebben nog maar vier keer gescoord in die eerste vijf wedstrijden van dit seizoen. Nou, nu al elf punten achter staan op de koploper, hè. ze staan nu in de degradatiezone. Vorig seizoen eindigden ze uh, als zesde en ik denk dat het op nu zeer moeilijk gaat worden voor Liverpool om dit ja. seizoen alleen al bij die top vier te eindigen. Dan uh, nog even die andere wedstrijd, City thuis uh, gelijk tegen Arsenal. Is dat een terecht uitslag? Jawel, al uh, denk ik dat Arsenal iets tevredener uh, naar huis gaat dan Manchester City. City laat nog niet echt het vloeiende voetbal van, van vorig seizoen zien, uh, seizoen zien. Al creëerden ze wel uh, een uh, aantal prachtige kansen. Zelfs een hele mooie omhaal die net van de lijn werd gehaald. Maar ja, Arsenal laat zien dat ze dit jaar een uh, ijzersterke verdediging hebben. Nog maar twee doelpunten tegen, die eerste vijf wedstrijden. Arsenal had ook licht het overgewicht, maar wisten pas uh, tegen het einde te scoren. De gelijkmaker. Toch best knap hoor voor Arsenal als je beseft dat Manchester City thuis... Uh, de afgelopen twaalf maanden nauwelijks punten laat liggen. En Arsenal uh, is toch met een puntje weggekomen. Ja, en, en ze kunnen dus wel een, redelijk zonder Van Persie... Ja, uh, ik denk dat ze in Podolsky wel een uh, goede opvolger voor, uh, van Persie hebben gevonden. Uh, het belangrijkste is toch wel, zoals ik al eerder zei, de verdediging. Hè? Die lijken ze, dat lijkt nu echt op orde te zijn. Dat is de afgelopen jaren wel anders geweest. Ja. Veel Britse media die schrijven ook over de goede sfeer... Uh, bij de club Arsenal was toch wel een beetje de draaideurclub geworden. Waar alle beste spelers al snel weggingen. Van Persie, Fabregas, Song, Clichy, Jaya, Touré, Nasri. Ja, die lijst lijkt eindeloos. Uh, maar ja, alle mopperaars zijn nu weg, schrijven de Britse media. En dat lijkt een zegen te zijn voor de sfeer in de kleedkamer. Met deze resultaten als gevolg. Tot slot Arjen, nog even. John Terry, uh, er werd gezegd dat hij stopt als international. Is dat al bevestigd? Dat is net bevestigd, het is ook net nieuw. Uh, hij zegt in de verklaring dat zijn positie onhoudbaar is geworden. En dat heeft te maken met die andere racismezaak in het Engelse voetbal. Uh, morgen begint een hoorzitting van de Engelse Voetbalbond... naar aanleiding van vermeende racistische uitspraken van een jaar geleden... van John Terry tegen een speler van Queen's Park Rangers. De rechter heeft hem deze zomer daarvoor al vrijgesproken... maar de Voetbalbond... Kan hem nog altijd uh, een, een schorsing opleggen? Nou, die zaak begint morgen. En Terry zegt nu: ja, dit, deze zaak dat ondermijnt mijn positie bij het Engelse elftal. En daarom zegt hij: kan ik niet langer voor Engeland uitkomen. Oké, okay, Arjen van der Horst uh, vanuit Londen, dankjewel. Nog uh, een opvallend bericht uit Spanje. Wat voetbal betreft, tenminste. Want de wedstrijd tussen Rayo Vercano en Real Madrid is afgelast omdat we geknoeid hadden met de elektriciteitskabels in het stadion. En daardoor werkte de lichtinstallatie niet. Wesset gaat dus niet door. En ja, er moet eerst het een en ander gerepareerd worden. En dan kan er weer wel gespeeld worden daar in Madrid. Want ook van Jacano komt daar natuurlijk vandaan. Een topper in de Eredivisie dit weekend. Verrassingen bij ADO en NAC. En natuurlijk de wereldkampioenschappen wielrennen in Limburg. Dit was het Sportweekend op Radio 1. Je ziet ze gewoon meerennen. Je ziet ze ook rennen in de richting van televisieschermen. Want ze willen het allemaal zien. Boni staat klaar, neemt de aanloop en scoort. Ah, ja, ah ze ja, pakt de vallen. Nederlandse vlag. Ja, dat jom, moet jom, natuurlijk gevierd worden. Oh, een megacrash. Volgens mij is Michael Schumacher erbij betrokken in een van de Toro Rosso's. Die knallen keihard op elkaar. Ajax komt op 1-1. Ryan Babel zet de aanval zelf op. Doei von Doorwonen en doelpunt. Het bal komt voor en wordt dan in eigen doel gekopt denk ik. Of is het uh, wel, op die kop. Waar zijn de Nederlanders? Ik zie geen oranje op kop van het peloton in deze beklimming van de Kouberg. Jongens, jullie zitten te ver van achter. Penalty wordt er gegeven, Cochieres. Over de voet van Kruiswijk heen. Ja, hij is er wel weer aan toe hoor. Sebastian Vettel. Laatste keer dat hij won was in Bahrein. Op 22 april. Maar hij pakt hier de overwinning in de grote prijs van Singapore. 23 Zuidse carrière. Daar iets? Foutloos. Geen probleem. Hij gaat naar vak P. Het feestje vieren. Twente komt om 1-0. Het staat 1-1 als de rover uit De gedroomde favoriet van dit wereldkampioenschap. De man waarop we allemaal ons geld hebben ingezet. Hij moet het hier gaan afmaken en hij rijdt weg. Voor haken kan het gat niet dichtrijden. Daar staat niemand. Ja, daar staat toch Narsink 3-0. Het is gedaan met Feyenoord in Eindhoven. Vorig jaar wordt hij alles wat hij wilde, voor het wereldkampioenschap. Maar nu komt Philippe Gilbert over de streep. Ons winnaar voor Orson haken. Voorval verder. Daar is het eindsignaal van Erik Drama. En hoort u het geluid van de tribunes? Marianne Vos, voor de tweede keer in de carrière, wereldkampioene. Na de Olympische titel ze hier ook het wereldkampioenschap. Op een ongelooflijke knappe, op machtige manier. Ja, dat was het Sportweekend op Radio 1 op Muziek. Inmiddels hoort u de muziek die het einde inluidt van deze uitzending van langslijn. Morgenavond melden wij ons weer om 10 uur met alle sport van de maandag. En zometeen na 11 uur natuurlijk met het oog op morgen. Zoals gewoonlijk gepresenteerd door John Janssen van Garen. Wat mij betreft een hele fijne avond. Dag.